Opstelt is een zeer ervaren bestuurder. Hij was eerder burgemeester van Utrecht en Rotterdam. Verder is hij voorzitter van de VVD en die functie blijft hij bekleden naast zijn interim burgemeesterschap van Tilburg. In Duitsland hebben de vakbonden de medewerkers van autofabrikant Opel opgeroepen om morgen te staken. Ze zijn woedend en vol ongeloof over het onverwachte besluit van het moederbedrijf General Motors. Dat besloot om Opel toch niet te verkopen aan het Canadese Magna. De vakbonden en ondernemingsraad vrezen voor het voortbestaan van de Opel-fabrieken in Bochum, Kaiserslautern en Antwerpen. Ook de Duitse regering is teleurgesteld dat de verkoop van Opel niet doorgaat. De regering wilde de overname ondersteunen met 4,5 miljard euro aan leningen. In Teheran is een demonstratie van de Iraanse oppositie uitgelopen op ongeregeldheden. Zeker duizend mensen liepen in een optocht en schreeuwden dood aan de dictators. De demonstranten zijn aanhangers van oppositieleiders Mustavi en Karoubi. Die liep zelf ook mee in de demonstratie tegen het bewind van president Ahmadinejad. De Iraanse politie gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. Een aantal mensen werd gearresteerd. Het is onduidelijk of er gewonden zijn. In Iran wordt vandaag herdacht dat 30 jaar geleden de bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran begon. Vooraf, vooraf hadden de autoriteiten gewaarschuwd dat alleen anti-Amerikaanse betogingen zijn toegestaan. Toen bleek dat de oppositie de gelegenheid gebruikte om te betogen, greep de politie hard in. De Japanse autofabrikant Toyota trekt zich terug uit de Formule 1. Het bedrijf verwacht dat het voor, de tweede, voor het tweede op rij, jaar op rij verlies leidt. Vanwege de hoge kosten besluit Toyota de hoogste klasse van de autosport te verlaten. Vertrek is een nieuwe klap voor de Formule 1. Het weer nog, enkele buien met in de kustprovincies kans op onweer. In de binnenland vanochtend eerst zon, vanmiddag regen, het wordt 10 graden vanmiddag. De komende dagen weinig verandering. Dit was het.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 is je en het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 ...avonturier in het Enneagram, Enneagram type 7... Um, ...een man die uh, niet conventioneel is, nee. die van het verrassende houdt... Uh, ...mannelijk, ja. uh, charme, kan goed praten. Ja. Um, wat is er nou aan het nadelige van, of tenminste, waar komt het nou vandaan? De avonturier heeft het gevoel dat hij heel weinig voorstelt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 Há dias que vêm só vem, e dias que vão e só vão, e eu sei também só tenho que passar pera maravilha beira, e amar. De qualquer maneira vai passar, de qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar. ZANG